Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. We moeten tien jaar eerder de klimaatdoelen hebben gehaald. Dat zeggen klimaatwetenschappers. Wereldwijde afspraak is dat landen in 2050 helemaal geen CO2 meer uitstoten. Maar dat is te laat om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zeggen de deskundigen. Rijkere landen, waaronder Nederlands, moeten dus al eerder alles hebben verduurzaamd. Als wij nou zeggen 2040, dan zou China kunnen zeggen 2050. En dan zou India kunnen zeggen 2060. Als nou, dus we op die manier van de raad tot de armste landen in de wereld allemaal rond de 2050 komen, dan hebben we een kans om onder die anderhalf graden te blijven. Betekent dus dat we ons nog sneller moeten aanpassen. Als we dat niet doen, krijgen we enorme problemen, zoals extreme hitte, vrezen wetenschappers. Over twee weken is er een grote klimaattop in Glasgow, waar strengere klimaatafspraken moeten worden gemaakt. De politie heeft in Tilburg een man opgepakt die misschien zijn eigen huis in Best, ook in Brabant, in brand heeft gezet. Een groot deel van de woning brandde vanochtend af en ook de buren aan beide kanten hebben flinke schade. De man zou binnenkort uit het huis gezet worden en zou al vaker hebben gedreigd dat hij de boel in de hens zou steken. Amsterdam gaat het verkopen van nepcannabis en neppaddo-producten aanpakken. Het gaat om producten die te koop zijn bij souvenirwinkels en kleine supermarkten. Ze verkopen producten waar helemaal geen drugs in zitten. Volgens de gemeente promoot dit het gebruik van drugs en draagt het bij aan het drugsimago van de stad. Ja, langs markt te gaan en geld verdienen met muziek uit zijn eigen orgel. Het was al een tijdje, Joris van 27 zijn grootste droom. Inmiddels heeft hij al zeven orgels verzameld, zegt hij tegen RTL Nieuws. Toen werd ik 18, toen kocht ik mijn eerste draaier, gewoon een echte. Nou, en van lieve Lee is dat een beetje doorgegroeid eigenlijk. Het is echt fulltime, ja, mijn passie eigenlijk. Ja, is nou, ja, werkelijkheid geworden. En de zaken gaan goed. Tijdens de coronacrisis had Joris meer werk dan normaal, want hij mocht bijvoorbeeld veel optreden bij bejaardentehuizen. Het weer vooral bewolkt, alleen in Limburg schijnt de zon, blijft droog en het is een graad of 13. Vanavond kan er in het noorden wat regen vallen, morgen een mix van wolk en zon, het wordt dan 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB.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 We hadden alles van, uh, van 12 inches en van LP's en dergelijke bij de radio. En toen kwamen nog de cassettebandjes en toen waren nog minidisc spelers. En, uh, toen -spelers uh, en toen kwamen de CD-spelers natuurlijk daar achteraan en toen kwamen de mp 3s Nou, het vorige uur hadden we al eentje die was uh, blijven hangen of terugsloeg uh, terug een uh, MP3.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 Maar dan, Moeten we vroeg het bed uit of kunnen nee, we blijven slapen? Nee, laat op. Later, later op. Het is later op de dag. Ik denk zelfs aan de vooravond zijn uh, er dan ook races. Tenminste, kwalificaties, dan wel vrije trainingen. Goed, uh, dat gezegd hebben we het. kwart over vier Pit Report. Nou, rond de klok van half vijf bent u altijd gewend uh, het dieren van de week. Nou, de honden zijn allemaal, uh, alle vijf honden zijn gereserveerd. Uh, dan wel uh, hebben we een dak boven hun hoofd gevonden...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 Be objectief. Get an asset to the collective. Cause you know you gotta get a live. Zo kwamen we bij de actie van de politie van deze hele week. Drop je knife en doe wat aan je life met andere woorden, leef je steekwapens, je wapens en je, je nekpistolen in bij het politiebureau uh, hier uh, in uh, Haarlem. En ken life, hè? daar ging het eigenlijk om. En toen kwam ik uh, bij deze plaat. Uh...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 Ik zal zomaar passen in het programma Sea of Love. Wat je elke woensdagavond hoort uh, bij CFM. Met collega Fred Hey, Deze van uh, Isley, Jasper Huisley. Je hoorde de Caravan of Love. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ben, dat is kwart over vier geweest Ja, Ik zei uh, net al, Albert-Jan, toen jij even aan het uh, buitenspelen was tegen de luisteraars. Dit weekend, dus uh, die finale races op het uh, circuit. Ik voor het normaal willen van deze daar, maar. Uh,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 Ja. Hoe, uh, hoe is dat uh, gebeurd? Nou, het is gebeurd uit de vrije trap. Uh, net buiten de 16 Die uh, ingebruikt werd en doorgekopt. Het was gewoon een mooi doelpunt. Het niks en de andere dingen. Maar die hele eerste of tweede helft. Moet ik eerlijk zeggen. Dat was gewoon een, een gelijk opgaande strijd. En ondanks dat bij de wind tegen hadden. Dat waren toch de betere kansen. Kan zussen. Maar wel. Geen kansen. Maar kan zussen. We waren goed in de aanval. Maar.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 Maar dan wordt het wel sprokkelen geblazen. Ja, het wordt ook even sprokkelen geblazen. Het is niet anders. Nee. Want als er vijf echt ba echte basisspellen gecontroleerd zijn... ...die gewoon echt... Uh, ja. ...je team ons zweeptauw kunnen nemen, dan, uh, dan is het niet anders. Nee. En het is mooi dat die jonge jongens zo goed invallen. Dylan Codrington, Ropsje Groot... Uh, ...Philip van der Linden...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 chance to say that I do believe I love you and if I should ever go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 En toen denk je, ja, het is echt zover. Hè? Er is geen hond te bekennen in het uh, dieraziel. Dus, uh... oh, weet je, Jan, wat voor oplossing heb je daarvoor gevonden? Nou, ik denk, ik ga het nog even naar de knagers. Naar de knagers? Ja, maar, maar die, okay. hebben, die hebben een stuk minder tekst nodig dan die hond. Ja, dat is, daar, die zijn niet zo spraakzaam. Maar ja, dit is een, een leuk stel. En uh, bedoel, uh, wat dat betreft uh, willen ze ook graag met z'n tweeën uh, geplaatst worden. En dan heb ik het over Bibbel, dat is de hangoor. En Nom, Nom, Nom, dat is degene met de, de, de dikke vacht.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 Toi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 En uh, ja, het is helaas uh, geëindigd in een, uh, in een verlies. 0 tegen 1. Dat is uh, de eindstand van deze wedstrijd. Dank aan uh, Jan. En die uh, gaat nou veel plezier hebben met de spos, hoor. Uh, denk ik. Uh, Zou het ja, zo, zo, ja. zo, zo zien ook. Uh, ja. we, we, we krijgen inmiddels wat foto's binnen van die, nou ja, tussen aanhalingstekens, de recepties. Maar ik kom al een heleboel bekende koppen tegen. Ja, hè? Ja. ja. ja. ja. Lijkt net en, alsof je in een andere kroeg. Grote, uh, grote, gro gro gro gro gro van die pullen, uh, van, die, van, die, van die grote glazen. Waar dan vol met bier. En dan kan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 En uh, ja, we krijgen ook nog een beetje de zeiklijn natuurlijk van Beb en Bert. Ja, de zeiklijn? De uh, zeiklijn ja, ja. tussendoor, ja, ja ja ja. Ja, dat moet gezeker worden. Ja, ja altijd. alles, alles is is. Het gaat niet goed niet. Nou ja, vaak heeft het een politiek dingetje, maar... Oh ja, nou dan, hey, nou, hey, dan kan dan je voldoende zeiken, hè. Ik zou, ik, gewoon, dan, ik zou een uur erbij ja. doen met jou. Zindtijd uitbreiding. Doe maar een apart programma voor. Ja, wat een mooi land hebben wij. Ja. Ja, en uh, uh, ja, wat ik ook nog te melden heb, is dat we binnenkort uh, eigenlijk een beetje op de, op de Franse chanson toe gaan. Kijk! Hé, hey, ja, wij ja, hadden net je... altijd mooie gedicht. Ja, uh, Flirten uh, met uh, mij, ja, met jou. Die, die komt dan uh, hier uh, in de studio aanwezig, Tess Melot. Binnenkort. Hé, hey, hou ons op de hoogte. Maar dat kan ja. ook via je website, hè? Ja, gewoon uh, zfmartisten.nl en daar uh, vind je Die verstond ik, Die verstond ik niet. Zfm? Ja? artisten. .nl Hou ons op de hoogte, want ik ben, we zijn, sinds, sinds die documentaire op tv uh, ja. ben ik een fan geworden van het Franse chanson. Hou ons op de hoogte ja, ja, Het zijn zulke heerlijke chansons uh, ja. Ja, ik, uh, ik mag het vaak luisteren Ja, uh, uh, ja Sommigen denken van, uh, hey, een Nederlands programma en, uh, en die Fred luistert luisteren. Weet je wat maar... Albert-Jan Albert <laughs> altijd zegt? Wordt vervolgd, ja, word vervolgd. Ja. Tot morgen, ja, dan, ja, dan zijn we weer Tot ja, oh, morgen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 Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you forgot. And that's to laugh and smile and... Tot zover. het ritme van CFR via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9 straks meer. Dier FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5